11 uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De Syrische Nationale Coalitie roept de Verenigde Naties en de Arabische Liga op om snel in te grijpen in Syrië. De oppositiecoalitie beschuldigt het regime van president Assad van oorlogsmisdaden en genocide en vraagt om hulp voor de inwoners van het dorp Baida. In Baida zijn volgens het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten zeker 50 tegenstanders van Assad op gruwelijke wijze gedood. Eerder vandaag zei de Amerikaanse minister van Defensie, Hegel... dat de VS bewapening van de opstandelingen als een serieuze optie ziet. Drie Afghaanse tolken zijn een gerechtelijke procedure begonnen... om het recht te krijgen om zich in Groot-Brittannië te vestigen. De drie werken voor het Britse leger in Afghanistan... en ze vrezen voor hun leven als de Britten eind volgend jaar vertrekken. De Taliban zouden het op hen gemunt hebben. Eerder kregen Iraakse tolken de mogelijkheid om zich in Groot-Brittannië te vestigen. Maar de Afghaanse tolken kregen dat recht niet. Premier Cameron wil hen wel helpen een veilige plek te vinden in Afghanistan. In totaal gaat het om 500 Afghaanse tolken die het Britse leger helpen. Ook in Groot-Brittannië is veel kritiek op het besluit van de regering. De eerste zwarte Italiaanse minister heeft gereageerd op racistische beledigingen aan haar adres. Sinds haar beediging afgelopen zondag is Cecile Kienge op internet het doelwit van racistische scheldpartijen. Ik ben zwart en ik ben er trots op, zei Kienge. Ook een Italiaanse Europarlementariër deed racistische uitlatingen. Hij verweet de minister van Integratie dat ze Italië stammentradities wil opleggen. Cecile Kienge kwam op haar achttiende vanuit de Democratische Republiek Congo naar Italië. en Ze werkte er jaren als arts. Staatssecretaris Van Rijn is niet van plan om een landelijk verbod in te voeren op het happy hour. Dat zegt hij op vragen van het CDA dat daarom had gevraagd. Van Rijn zegt dat het aan gemeente is om een verbod in te stellen op het stunten met de prijzen van alcoholische dranken tijdens bepaalde uren. Hij vindt daarnaast dat de horeca zelf verantwoordelijkheid moet nemen. Sascha de Boer heeft vanavond voor het laatst het NOS-journaal gepresenteerd. De Boer stopt om zich weer toe te leggen op haar oorspronkelijke vak, de fotografie. In haar laatste dankwoord werd ze even geëmotioneerd. Sasje de Boer wordt opgevolgd door Annegien Steenhuizen... die afwisselend met Rob Trip het 8-uur-journaal gaat presenteren. En niet Volendam, maar Cambuur is kampioen van de eerste divisie geworden. Bij het ingaan van de laatste speeldag stond Volendam twee punten voor. Maar de ploeg verloor bij Go Ahead Eagles. En omdat Cambuur won bij Excelsior eindigen de Friese als eerste... en spelen zij volgend seizoen in de Eredivisie. In 2000 speelden de Friese voor het laatst in de hoogste afdeling. Volendam kan via de nacompetitie nog promotie afdwingen. Het weer. Morgen passeert een zwak front met bewolking. Smiddags misschien een enkele bui. Maar overwegend is het droog met af en toe zon. Het wordt 13 tot 17 graden. Zondag geregeld zon en droog. Dit was het NOS Journaal.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 en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 12 graden. Binnen zit Eva Jinek. De meeste mensen vinden het ongemakkelijk om te zien waar hun vlees vandaan komt. Een hele kuiken met kopje en al, of een varken met de pootjes er nog aan. Nee, dan maar liever een totaal als zodanig onherkenbaar kipfiletje. Vanavond las ik over een Chinese bende die rattenvlees massaal verkocht als lamsvlees. Ik geloof dat ik bekeerd ben. Voortaan ben ik zelfs bereid het vlees dat ik eet de hand te schudden vooraf. Dames en heren, goedenavond en welkom bij Met het oog op morgen op deze vrijdagavond. Stel dat het zou kunnen voor één dag alle oceanen droogleggen... Ontelbare schatten zouden we vinden, maar ook het antwoord op ontelbaar veel vragen. Bijvoorbeeld op de vraag waar is de O-13 gebleven, <coughs> Pardon, de Nederlandse onderzeeboot die in 1940 van de aardbodem verdween samen met 34 bemanningsleden. We spreken een nabestaande van een van de opvarenden en twee documentairemakers die het mysterie proberen op te lossen. Een ander mysterie, of misschien juist niet... is de opvallende winst van het UK Independence Party... bij de verkiezingen in Groot-Brittannië. We proberen het succes te verklaren. De mysterie van de Bulgaarse toeslagenfraude gaan we niet oplossen, vrees ik. Maar staatssecretaris Wekers stuurt de Kamer daar vanavond een brief over. En daar duiken we alvast in. En morgen, na de dodenherdenking op de Dam... speelt het nationale toneel een heel bijzondere voorstelling... De Wanzee-conferentie, gebaseerd op de notulen rond die beruchte conferentie. waar het lot van de Joden werd bezworen. Hans Croizet is een van de acteurs en wij spreken hem. Dit allemaal het komende uur, maar nu eerst het belangrijkste nieuws van vanavond. en de kranten van morgen. Vrijdag 3 mei. Allahu akbar! Allahu akbar! akbar! Opnieuw doken er vandaag beelden op uit Syrië. van beschietingen door het leger. Ook waren trotse rebellen te zien. De opstandelingen zeggen dat ze rondrijden in een tank die ze hebben gestolen van het leger van president Assad. Ze zouden een basis van het leger hebben veroverd. Later op de dag komen er nieuwe walgelijke beelden naar buiten van een massaslachting. Allah. Allah. Bijna iedereen in het plaatje Al-Baida is waarschijnlijk uitgemoord. De Syrische Nationale Coalitie smeekt om hulp bij de VN en de Arabische Liga. Amerika denkt er inmiddels over om wapens te geven aan de opstandelingen. As we've seen evidence of use of President Obama bekijkt dus alle opties. En de Amerikaanse minister van Defensie, die bekijkt alle opties. Ik in favor van en wat de beste Amerika is zeer voorzichtig met zijn steun, ondanks de moordpartijen in Syrië. Want Obama wil zijn vingers niet branden aan weer oorlog. De president wil niet de Verenigde Staten in de Nederland wordt gematst door eurocommissaris Rehn. We mogen voor deze ene keer een begrotingstekort hebben van meer dan 3%. Het is waarschijnlijk... Uh, Reasonable to have some, some more time. Maar alle verslaggevers in Den Haag zijn het erover eens. Dit is geen reden voor een feestje. Want volgend jaar moet ons huishoudboekje wel kloppen. Eén ding is wel duidelijk, als het kabinet ook zelf zegt. wij willen weer voldoen aan die 3% norm Volgend jaar dan moet je gewoon extra bezuinigen. En dan zijn bezuinigingen dus echt onvermijdelijk. En dan heb je het over de nullijn voor de ambtenaren. Lastenverhogingen, ja, dat soort dingen. Bijna alle Nederlandse tienermeisjes waren vandaag uitgelopen... voor het optreden van een Amerikaanse boyband, zeg maar de Beatles van deze tijd. Het was groot nieuws voor het Jeugdjournaal. Ze zijn er, One Direction. De populairste jongensband ter wereld is in Nederland. 176 dagen gaan we ze hier zien. Dat is toch vet leuk. 176 dagen? Zo ja, ongeveer. Ik, toen begon ik met aftellen. <tied> <tied> <tied> so crazy, crazy, crazy Wat is dan zo leuk aan ze? god, oh, ze, god, god, god. god. Ja. ze zijn ja. zo knap. Als je ze zo zingen, dan denk je van, ja. oh cute. <tied> <tied> Waar verheugen je, je nou het meest op? Nou, ik, ik hoop op een shirtless scene of een stripscène. maar ja, ik kan niet te veel vragen. Ja. Ja, en verder deed de NOS opnieuw verslag van een abdicatie. Journaalpresentator Sacha de Boer stopte ermee. Ik wil graag alle collega's bedanken met wie ik de afgelopen jaren heb gewerkt. Dank ook aan u, aan de kijker, voor alle lieve kaartjes en e-mails. Te veel om persoonlijk te bedanken, zo wordt het nou emotioneel. Dank voor het kijken, speciaal ook voor de kijkers op de Antillen en Suriname. Het gaat u goed. en Fijne avond. En dat, dames en heren, was nieuws vandaag op Radio NTV. De Tweede Kamer eiste voor 4 mei in een brief tekst en uitleg... van staatssecretaris Wekers van Financiën. Wat wist hij nu wel of niet van de toeslagenfraude door Bulgaren? Inmiddels is het negen minuten over elf. Michiel Breedveld in Den Haag, goedenavond. Goedenavond, nog ik... 51 minuten te gaan. <laughs> ik zou het zeggen. Ja. Is die, die brief is er dus nog niet? Nee, hij is er nog niet. En uh, ja, Bedenk dat uh, met name de oppositie vorige week... het een schandalige flutbrief noemde... waarin hij zei van ja, ik heb meer tijd nodig. Ja, eens te meer reden om uh, alle tijd te nemen... om uh, ja, de schijn weg te nemen dat hij uh, fouten gemaakt heeft... En aanwijzingen dat hij op de hoogte zou zijn geweest van grootschalige fraude uh, heeft genegeerd. Heb jij enig idee waarom het allemaal zo lang duurt? Nou ja, vanwege die gevoeligheid natuurlijk, dat is het hele punt. En wat erbij komt, en dat heeft hij uh, vorige week natuurlijk ook al aangegeven... hij moet dat uh, overleggen met de verschillende diensten... het Openbaar Ministerie, de Politie, de Belastingdienst... Uh, andere ministeries, Binnenlandse Zaken... als het gaat om de inschrijvingen in, het, uh, in, het, uh, in de burgerlijke stand. Nou, allemaal van dat soort problemen maken het natuurlijk lastig. Wat wij begrepen hebben is dat op dit moment de brief uh, bij andere ministeries is geweest, dus justitie, als het over de politie gaat... het Openbaar Ministerie en Binnenlandse Zaken... als het gaat over de burgerlijke administratie. En dat hij nu weer terug is op financiën. En daar moeten natuurlijk alle gevoeligheden nog even bewerkt worden. Want ja, dit uh, is natuurlijk erop of eronder voor Wekers tenminste... als het de oppositie betreft in de Tweede Kamer. Ja, en Wekers was vanmiddag uh, al te zien bij het programma 1 Vandaag. Hij ja. hield daar vol van niets te weten. Laten we even luisteren. Ik wist dat persoonlijk niet... Uh, er is een verschil tussen moeten en willen. Ik had het wel willen weten, dat heb ik ook meteen tegen de Kamer gezegd. Ik had het eerder willen weten. Uh, moeten weten, dat is een ander verhaal. Maar de verwijten van liegen, heen en weer, uh, dat klopt niet, zegt u? Dat klopt niet. Nou, ik neem aan dat uh, de strekking van een brief... ongeveer hetzelfde wordt als wat hij vandaag bij één Vandaag heeft gezegd. Ja, dat hebben we ook begrepen via financiën, via zijn woordvoerders. Die zeggen van ja, hij blijft bij zijn standpunt. En uh, waar de ambtenaren op doelen is dan een soort algemene aanwijzing... dat die regeling niet zou, uh, zou deugen hè, voor, uh, voor de toeslagen die je dan krijgt. De huurtoeslag, de zorgtoeslag. Dat is allemaal te gemakkelijk, maar Wekers die wijst dat een beetje van zich af. Ja, ik heb dat gedaan op verzoek van de Kamer... als een soort service aan alle goedbedoelende burgers. Maar ja, dat er op zo'n gemakkelijke... en grote schaal misbruik van gemaakt wordt... Ja, daar zet op, met name de oppositie nu zijn vraagtekens bij... had hij daar niet eerder van moeten weten... en had hij dan niet moeten ingrijpen. En dat zijn natuurlijk precies de signalen die de ambtenaren afgeven en ook waar Advocabo FNV op wijst... ja, we hebben een jaar geleden al een rapport gegeven... met bevindingen van medewerkers... dat er op grote schaal gefraudeerd zou worden. Durf je te speculeren over de positie van Wekers? Nou, ik niet, maar uh, oppositiepartijen doen dat volop. Vorige week uh, was het al slecht voor zijn positie... dat hij uitsnel moest vragen voor mm. uh, de gevraagde informatie. Ja, en dat het nu te elfde uren er nog niet is, bewijft, uh, ja, uh, is geen goed teken. Nog 48 minuten heeft Frans Wekers. Michiel Breedveld in Den Haag, dankjewel. En dan gaan we naar de kranten van morgen, want die heeft mijn collega Juri Stubenitski alvast voor ons gelezen. Juri. Goedenavond. Vanwege 4 en 5 mei veel oorlogsverhalen in de kranten. In trouw de 90-jarige Dick Jans. Hij is een van de laatste overlevenden van Helgoland. Dat is een Duitse rotseiland in de Noordzee... waar in de oorlog 400 Nederlanders crepeerden. Hij noemt het het meest geïsoleerde strafkamp van de oorlog. Het Nederlands Dagblad heeft met de Rijksvoorlichtingsdienst gebeld. Want veel mensen vragen zich af of op 5 mei, op een zondag, de vlag mag uithangen. Want de regel is dat op zondag niet wordt gevlacht. Maar voor 5 mei geldt een uitzondering, zegt de RVD. Dus hij mag gewoon wapperen. Een groot stuk in de Volkskrant over matchfixing. In het Nederlandse voetbal zijn de afgelopen tien jaar... regelmatig wedstrijden gemanipuleerd. De krant sprak de belangrijkste Nederlandse verdachte... in een groot Duits onderzoek. De afgelopen maanden interviewde de Volkskrant tientallen bronnen over matchfixing en of dat ook in Nederland is gebeurd. Verslaggevers keken in vertrouwelijke documenten van de politie, voetbalbonden en gokkantoren. In de krant staat morgen een uitgebreide reconstructie. Net als in alle andere jaren zijn scholieren ook dit jaar bezorgd over het eindexamen. Want volgens De Telegraaf mogen havisten en VWO'ers dit jaar op hun eindlijst nog maar één onvoldoende hebben voor hun kernvakken, Nederlands en wiskunde bijvoorbeeld. Dat is dit jaar voor het eerst. Als ze dan voor alles een 8 halen en voor twee kernvakken een 5 of minder zakken ze alsnog. En dat leidt tot bibberende scholiertjes. Het Landelijk Actiecomité Scholieren vreest het ergste... en zegt dat veel leerlingen zullen zakken. Misschien heb je er wel eens last van. Lawaai van de buren, gegil, keiharde muziek, een hond of een uh, varaan... Als je dan klaagt bij de woningcorporatie... dan wordt er eerst met de buren gepraat. En als dat niet lukt, dan worden ze hun huis misschien uitgezet. schrijft trouw. En dat terwijl er veel meer mogelijkheden zijn... om een burenruzie te beëindigen. Een specialist legt uit dat je bijvoorbeeld bij de rechter kunt afdwingen... dat de buurman zijn hond, of faraan, wegdoet, of dat bepaalde vrienden niet meer in zijn huis mogen komen. Dat gebeurt nu nog te weinig, zegt hij. Nu Shell-topman Peter Voser met pensioen gaat... kun je op gokwebsites geld inleggen op de vraag... wie de nieuwe baas van het bedrijf wordt. De Telegraaf zet de grootste kanshebbers op een rijtje. Bestuurslid Simon Henry gaat aan kop. Voor elke 4 euro krijg je er 9 terug. En voor de Zwitserse diepwatertechneut Matthias Biegsel krijg je 5 euro terug voor elke euro die je inlegt. En je wordt helemaal rijk als het de Britse oud-minister van Klimaat June wordt. Voor 1 euro krijg je dan 200 euro. Maar de kans is klein dat hij de nieuwe topman van Shell wordt. Hij ziet een gevangenisstraf uit. Maar wat misschien nog wel slechter is, is voor zijn kansen, <tiedacht> dat is dat hij een windmolen in zijn achtertuin heeft gebouwd. Dankjewel, Jury. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Over my shoulder, the basics, featuring Cotier. Een grote zetelwinst voor de eurosceptische UK Independence Party. Bij de regionale verkiezingen werd de anti-Europa- en anti-immigratiepartij... de vierde van Engeland. En dat voor een stelletje mafketels, zoals premier Cameron ze eerder noemde. Een aardverschuiving in de Britse politiek? Ik vraag het aan Engelandkenner Hieke Jippes... en aan oud brussel correspondent van het AD Frans Boogaert. Goedenavond. Ja. Um, Hieke, ik begin bij jou. Uh, dat de UKIP het goed zou doen, dat was wel de verwachting. Maar zo goed als vandaag, is dat toch een verrassing? Um, dat is een verrassing, omdat het stemmaandeel wat ze gehaald hebben... Uh, in de zetels uh, die ter verkiezing stonden en die vier jaar geleden voor het laatst uh, uh, ter verkiezing stonden. Hun stemmenaandeel daar is maar liefst 25 procent. En dat is natuurlijk uh, redelijk uh, schokkend. Vooral voor de conservatieven die uh, de mensen die nu op UKIP uh, uh, gestemd hebben... verliezen uit hun rechtervleugel. Aan de andere kant, het is... Uh, midden uh, in een regeringsperiode, hè, nog twee jaar en dan komen er weer nationale verkiezingen. Mm. Dus het is traditie in de Engelse politiek dat uh, kiezers zich dan vrij voelen om een zogeheten protestvote uit te brengen. om de uh, gevestigde partijen eens even een poepje te laten ruiken. En moeten we dat ook zo zien als een proteststem? Of zit er toch uh, ja, een zwaar gevoeld sentiment achter, die keuze? Nee, we moeten het gedeeltelijk zien als een proteststem. Aan de andere kant, een zetelwinst van 147 zetels, terwijl je er vier jaar geleden niet één won. Raadzetels, lokale bestuurszetels, dat is natuurlijk niet niks. En dat is een goede basis om. Uh, uh, potentieel iets te doen wat uh, UKIP tot nu toe nooit gelukt is... namelijk op een gegeven moment een parlementair kiesdistrict uh, winnen... en dan zijn ze ook vertegenwoordigd in het lagerhuis. En dat is in een kiessysteem waarbij uh, uh, er per kiesdistrict wordt gekozen... wie de meeste stemmen per district krijgt, uh, is dat een hele verdienste. De partijleider Nigel Farage kon enige triomfantelijkheid niet onderdrukken. Send in the clowns. We zijn door iedereen, the hele establishment, en nu zijn ze geschokt en that dat we over 25% van de stemmen everywhere waar we staan across het land. Dit is een echte verandering in Britse politiek. Ja, send in the clowns. We werden belachelijk gemaakt en nu slaan we terug. Uh, die klap uh, zal gevoelig zijn geweest, neem ik aan, vooral bij de conservatieven waar je het net over had. Ja, zeker. En uh, uh, ja, David Cameron heeft misschien ook wel een beetje... Uh, spijt van het feit dat hij uh, voor de verkiezingen... Uh, UKIP, niet geheel onterecht trouwens... heeft afgedaan als een stelletje <lacht> fruitcakes en <lacht> loonies. En clowns, inderdaad. Uh, he, hij reageert nu door te zeggen... ja, een partij waar zoveel mensen op gestemd hebben... daar moet je uh, beleefd dat tegen zijn. Dat zal ik voortaan uh, ook zeker doen. Maar het is... Een partij die heel erg staat en valt bij die figuur van Nigel Farage, een, een, een slimme businessman, uh, heel gewiekst, nooit om een woord verlegen, uh, uh, razendsnel om iemand uh, af te maken, maar kan ook zeer goed een grap ten koste van zichzelf uh, uh, verdragen. En bovendien, wat hij mee heeft, is. Hè, je zei al, dit is een, een uh, anti-Europa en anti-immigratiepartij, wat hij mee heeft is het feit dat er uh, in Engeland ook hoge werkloosheid is... en dat er per 1 januari ook in Engeland vrijheid is... voor Roemenen en Bulgaren om zich vrij in, uh, ja. in Groot-Brittannië te vestigen... en daar te concurreren uh, om banen waar, die ja nu al niet zijn. Ja, dus en dat, dat appelleert dat aan dat sentiment. Dat, uh, vooral in deze districten waar dat speelt dat die partij het zo goed gedaan heeft. Ja, begrijp ik. Aan de telefoon Frans Boogaert. Uh, Frans, je hebt Nigel Farage ook meegemaakt als europarlementariër. Laten we meteen maar even luisteren naar Farage in actie in Brussel. You have the charisma of a damp rag and the appearance of a low grade bank clerk. And the question that I want to ask. The question that I want to ask that we're all going to ask is who are you? I'd never heard of you. Nobody in Europe had ever heard of you. Ik would like to ask you, president, who u for you? Ja, Nigel Farage valt hier uit tegen Herman van Rompuy, voorzitter van de Europese Raad. Daar zou Wilders denk ik nog een puntje aan kunnen zuigen. Is dit typisch uh, Farage? Ja, hij is toen nog een, een stukje verder gegaan. Hè. Hij heeft Van Rompuy toen ook een stille moordenaar van de Europese democratie en de Europese lidstaten genoemd. Uh, dat is toen heel erg hoog opgelopen. En de toenmalige EP-voorzitter Boezek heeft toen excuses geëist. En die heeft Farage toen aangeboden, niet aan Van Rompuy, maar aan alle bankbediende wereldwijd. Uh, en dat is natuurlijk om te staan op tien uh, dagen geen vergoeding, wat, uh, nou ja, wat neerkomt op een kleine 3000 euro. Uh, ja, hij valt heel uh, regelmatig uit op deze manier. Uh, dit, dit was natuurlijk wel een heel uh, mooi moment voor hem, uh, wat hem ook uh, zo'n beetje wereldberoemd heeft gemaakt. Mm -hmm. uh, maar ja, het is altijd uh, een enorme scheur en een behoorlijk aandachtsjunk... Uh, uh, Afgezien van de inhoud is die wel amusant om naar te luisteren. Maar het is ook wel heel erg voorspelbaar uh, altijd. Uh, Europa is het nieuwe communisme, hoe sneller dat weggaat, hoe beter. Uh, in elk geval moet Engeland uh, eruit. De euro maakt de economie kapot. De trojka heeft ja. het probleemland de bezuinigingen oprecht zijn criminelen. Maar blijkbaar zijn er veel mensen die het een, een aantrekkelijke boodschap vinden. Ja, nou ja, dat hebben we natuurlijk ook gezien uh, toen uh, Nederland en Frankrijk een uh, referendum hielden. Je kunt uh, met One Liners een heel eind komen en uh, het echte verhaal is veel moeilijker uh, te vertellen. Ja, bovendien neemt hij het met de waarheid niet altijd zo, zo nauw ook. Hij schopt uh, makkelijk uh, andere mensen onderuit of beledigt ze of uh, beschuldigt ze zonder veel bewijsvoering van als en nog wat. Ja, en hij komt daar ook regelmatig mee weg. Uh, tegelijkertijd, uh, als je kijkt naar zijn optreden, het maakt natuurlijk ook dat hij zich buiten het uh, debat plaatst. Hè? Niemand wil met hem uh, serieus onderhandelen over inhoudelijke aspecten. De andere partijen die er zitten die zijn toch allemaal uh, in meerdere of mindere mate uh, pro europees en echt met Europa bezig. Ja. En uh, hij dus heel duidelijk niet. En uh, ja, De enige die er wel eens op reageert is eigenlijk uh, commissievoorzitter Barroso. Die, uh, die doet het ook wel eens met onze PVV's. Die wil hij dan nou toch even op zijn nummer zetten als hij vindt dat het uh, te grof wordt gemaakt. En eind vorig jaar heeft uh, Guy Verhofstadt het ook een keer gedaan. De Belgische oud-premier en uh, leider van de Liberalen. ...toen uh, Farage het over verspilling had... ...toen heeft hij uh, gezegd dat uh, Farage zelf de grootste verspilling was... Uh, ...omdat hij nooit komt opdraven bij parlementscommissies waar hij lid van is... Oei. ...en dat had hij nauwkeurig laten uitzoeken. Nou was eigenlijk de enige keer dat ik uh, heb gezien... ...dat Farage toen even met zijn mond vol tanden zat... Uh, ja. dat, ...dat hij overrompeld was... En ja, Verhofstadt zei toen ook, uh, hopelijk zendt de BBC dit allemaal uit. Uh. Uh. Hij zei het ook in het Engels, zodat de Britten weten dat u een bedrieger bent... die geld van zijn kiezers opstrijkt om niets te doen. Nou, die boodschap die, uh, vond hij minder prettig. Dat kan ik me voorstellen. Ja, toch nog wat vuurwerk daar in Brussel. Hieke, even terug naar jou. Um, we horen net dat hij zichzelf uh, eigenlijk uh, buiten het debat plaatst in Europa... door zo te doen. Is dat ook zo in Engeland, denk je? Um, nou, de boodschap die hij via die one-liners uh, verkondigt, die komt bij een groot aantal Britten uh, natuurlijk wel uh, tamelijk welkom uh, aan. Hey, Onder je, andere je vanwege de, de werkloosheid waar je het over begin had. Begin af aan eurosceptisch geweest um, en, en de wens om uh, zich niet langer te laten domineren door Europa. Hè. Ik ga, volg nu hun redenering. Die is zo sterk dat David Cameron zelfs beloofd heeft... dat als, als de conservatieven de volgende verkiezingen winnen, dus na 2015... dat hij de Britten dan eindelijk een referendum zal geven over uh, in of uit. Uh, Farage vindt dat uh, uh, kiezersbedrog en die zegt dat dat... Uh, dat dat uh, uh, eigenlijk nu al moet gebeuren of had moeten gebeuren... want die hamert voortdurend op het democratisch uh, tekort. Hè. Wij worden geregeerd, wij worden gedicteerd door Brussel... door mensen die wij niet hebben gekozen. Mm -hmm. En welk recht hebben zij om ons... Uh, die daarvoor uh, nooit onze voorkeur hebben uitgesproken... om ons hun wil op te leggen. Nou, uh, zei je dat Cameron nu, gezien de winst van UKIP... Uh, ze niet meer voor fruitcakes en loonies gaat uitmaken... omdat het toch niet zo netjes is naar hun achterban. Maar hoe gaat zijn conservatieve partij de opmars van UKIP stoppen, denk je? Dat, uh, uh, nou... Ik denk dat hij voor een, uh, voor een gedeelte uh, erop rekent inderdaad dat dit een proteststem is geweest. En dat als het erop aankomt dat mensen wel op een zogeheten one-issue-party stemmen... Uh, op een moment dat het er eigenlijk niet zo verschrikkelijk veel uh, toe doet... zoals nu in die lokale verkiezingen. Maar dat als op het moment dat het op nationale verkiezingen uh, uh, aankomt... dat mensen dan meer kijken... Naar hun portemonnee en naar wat de partijen verder allemaal te bieden hebben. Dan hebben de conservatieven een, een veel breder programma dan uh, uh, UKIP dat heeft. Aan de andere kant, je weet maar nooit, het, uh, het, uh, het kan zomaar uh, gebeuren dat UKIP nog verder oprukt. Volgend jaar uh, Europese verkiezingen. Het kan zijn dat UKIP dan zijn basis. Vergroot, uh, ...behoorlijk ja. verbreed, omdat ze dan niet zitten met het first-past-post-systeem... Sy ...maar omdat Europese verkiezingen ook in Engeland gaan... ...volgens het uh, kiesstelsel van uh, evenredige vertegenwoordiging... ...net zoals wij dat in, uh, in Nederland bij alle verkiezingen uh, kennen. Dus het is wel degelijk uh, een bedreiging voor hem. We gaan UKIP nauwlettend volgen. Frans Bogaert, Hieke Jippes, hartelijk dank. Bavanka, on My Way. Morgen, na de dode herdenking op de Dam... speelt het nationale toneel een wel heel bijzondere voorstelling... in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. De Wanzee-conferentie van de Duitse toneelschrijver Paul Mommerts. Hans Quazette is een van de acteurs. Goedenavond, welkom Hier, in de studio. Het is een uh, <coughs> bijzondere voorstelling op een bijzonder moment. Want u speelt de conferentie van Nazi-kopstukken na... die op 20 januari 1942 werd gehouden in een villa aan de Duitse Wanzee. Wat gebeurde er op die conferentie? Daar werd uiteindelijk besloten tot wat er gebeurd is met de Joden... in de rest van de oorlog, maar zonder te noemen hoe ze het zouden doen. Terwijl iedereen die daar aanwezig was... Mm -hmm. wel het idee had in welke richtingen het zou gaan. En uh, dat werd heel psychologisch handig gespeeld tegenover de mensen die daar zaten... die waren uit alle geledingen van de kopstukken. Dus ministerie, burger eh, en reeds in functie zijn de gauwleiters in het oosten... die al flinke aantallen doden op hun geweten hadden... en daar trots over vertelden. En de voorzitter, Heidrich, de Bruchte, die trouwens een half jaar later eh, om het leven werd gebracht uh -huh. in Praag... die... Eh, probeerde iedereen te laten vertellen wat de problemen waren... die ze hadden met het, uh, met het, ja, het wegwerken. Ik kan het woord bijna niet uitspreken. Hmm. Het wegwerken van de Joden. En hij liet iedereen zo uh, vertellen... dat daarmee een oplossing, zonder dat die werd uitgesproken... in zicht kwam... En toen werd er aan het slot werd er gezegd... ja, er was een, een juffrouw bij die de notulen maakte. En, uh, maar die wilde hij zelf, Heidrich, uh, exact controleren. En ik denk in de eindfase van de oorlog... zijn al die notulenpakketjes vernietigd op één na. En uh, deze documentaire die wij gaan spelen... die is gebaseerd op die notulen. Er mm -hmm. staan ook letterlijke citaten in... Onze tekst mm -hmm. en de rest is, laten we zeggen, door de toneelschrijver als een soort documentaire geschreven. Maar het woord vermoorden is dus niet gebruikt tijdens nee, de conferentie? Nee, nee. Bijvoorbeeld, uh, ja, uh, uh, wat staat er hier? Uh, vanzelfsprekend zal het grootste deel van deze joden door natuurlijke vermindering afvallen. Mm -hmm. Dat soort teksten. Aan de telefoon journalist en programmamaker Ad van Liemt. Goedenavond. Goedenavond. U maakte onder andere de televisieserie De Oorlog. Uh, we mm -hmm. denken vaak dat op de. Wanshee-conferentie werd besloten tot het vernietigen van de Joden. Maar dat was eigenlijk al in een eerder stadium gebeurd, of niet? Ja, dat besluit is eerder genomen. We weten eigenlijk niet precies wanneer. We weten zelfs niet precies uh, in welk gezelschap, door wie. Uh, er wordt wel gesuggereerd dat het de mensen om Hitler heen waren... die uh, het besluit namen, omdat ze ervan uitgingen... dat ze daar Hitler plezier mee deden. Oftewel uh, dat ze de vuur tegemoet werkten. Zo is het wel uh, genoemd. Maar het uh, moet voor, uh, voor december... Uh, 41 geweest zijn, want die Wanzig conferentie was oorspronkelijk gepland op 9 december. Uh, maar die werd op het allerlaatste moment afgeblazen, omdat de dag ervoor uh, was Harbor uh, aangevallen. Er was opeens Amerika in de oorlog verschenen en was enorme paniek in, uh, in de nazi-top. Toen hebben ze die vergadering uitgesteld en dan wordt het in uh, januari wordt er een nieuwe uitgeschreven, uh, want er is toch wel haast bij en uh, we hoorden net al van meneer Crozet dat er allemaal kopstukken waren, maar wie waren er allemaal precies? Over hoeveel man praten we? Vijftien topambtenaren van, de, van ministeries, en zoals hij al zei, gauwleiter en zo. En die waren daar om, uh, de, daar is een schitterende Duitse term voor, die ook in dat protocol gebruikt wordt. Voor de parallelisering der Linienführung. Oftewel, uh, uh, nou ja, ervoor te zorgen dat uh, iedereen dezelfde kant op ging. Is het... en, uh, maar wat er eigenlijk ook nog aan de hand was, dat zei ik minder voor de hand liggend. Het was niet alleen een afspraak, hoe gaan we het doen? Het was ook de methode van de SS om iedereen aan, aan dat besluit en aan die, uh, die oplossing, zoals ze het noemden, te committeren. Niemand kon daarna meer zeggen dat hij er niet van geweten had. En dat was de geheime bedoeling van Heydrich. Om op die manier al die gauwleuten en al die uh, ministeries en de partijen en alle. Uh, organisaties uh, te commenteren aan het besluit. Om medeplichtig te maken. Daarom ja. liet hij ze zo uitgebreid vertellen. Meneer Kraset, wie speelt ja. u eigenlijk in het stuk? Uh, ik speel een staatssecretaris, uh, een burgerfiguur in een SS-pak. Een uh, staatssecretaris Binnenlandse Zaken. En uh, die zich bezig hield met het vervolmaken van de Nuremberger wetten. Dus die probeerde... Uh, alles exact te laten verlopen zoals het gepland was. Alleen die heel duidelijk in dit uh, werkstuk uh, zich langzamerhand toch uh, te weerstelt en die eigenlijk liever aan het front wil werken omdat hij wel een overtuigde natie is. Mm -hmm. Maar dat hij geen deel wil hebben aan deze toestand. Maar daar kreeg hij de kans niet voor. Maar hoe is dat terrein? Hoezo wilde hij daar geen deel aan hebben? Nou, omdat hij hoorde dat het, uh, het doden van. Uh, ja, bijna 10 miljoen mensen gepland werd. En uh, hij het daar niet zo mee eens was. Was hij de enige die het daar niet mee eens was in het nou, gezelschap? Er worden wel meer van dat soort kleine geluidjes uh, gehoord. Maar dat was allemaal ook om zakelijke redenen. Omdat men uh, vond. ja, er moet. Het is een oorlog bezig en dit vraagt een organisatie al uh, treinen, logistiek en dat gaat tegen uh, de organisatie van het leger in. Het leger heeft die treinen nodig en uh, daarbij vond die staatssecretaris dat de half Joden bijvoorbeeld gespaard moesten worden, mm -hmm. omdat dat ook tenslotte uh, halve Duitsers waren en die hadden ze nodig. En uh, ja, er, er waren tien, overigens 10.000 Joden die dienden in het leger. Uh, het was een, een, een hele, hele, hele, hele onzekere, vreemde situatie. Hmm. Uh, Ad van Liemd, ben je wel eens bij uh, in, de, in die villa geweest waar die -conferentie uh, ja, ik heeft geweest. Van conferentie plaatsvindt? Ja, ben er uh, beetje uh, geweest. Ik ben geweest een keer om een reportage te maken destijds voor het laat, uh, toen het uh, geopend werd als uh, uh, herinneringscentrum. En dat was in januari 92 precies op de dag af 50 jaar na de Wanzek-conferentie. Voor die tijd was het, had het allerlei andere bestemmingen gehad. Onder andere in Kinderheim. Dat is een soort crash. Ja. Uh, en dat was het ook in 1961. En 1961 is het interessant, omdat dan is het proces Eichmann. En uh, toen Harry Mullis daar een, uh, als verslaggever eigenlijk een boek over schreef, uh, de zaak 4061, uh, toen is hij vanuit uh, Jeruzalem niet naar Nederland gegaan, maar direct naar Berlijn. Want hij wilde zien op welke plek die uh, misschien wel bewuste vergadering uit de wereldgeschiedenis uh, had plaatsgevonden. Ja. En dan belt hij daar aan en dan uh, blijkt dat een, uh, een, uh, ja, een, kinder, een kinderopvangcentrum ja. te zijn. Tja. Frank. Meneer Crozet, bent u er wel eens geweest? Nee, ik ben er niet geweest. Uh, Waarom niet? Uh, nou, ik ben er een keer langs geweest. Ja, uh, dat, ik weet niet, het is een soort, uh, een soort huiver. Het is een. Uh, en dan nee, dat... toch zo'n rol spelen, dat lijkt me. Nou, ook kijk, ja, zo'n rol spelen, we lezen het stuk, hè. Het, is, het is een reading. Uh, je geeft dus aan wat, de, uh, wat die teksten, wat die mensen zeggen. Mm -hmm. Je gaat niet zoals je een, een toneelstuk instudeert, met anderhalf, twee maanden repeteren. Uh, je zodanig verdiepen in iemand dat je daar een visie op kan geven. Uh, maar die vertwijfeling bijvoorbeeld van uh, degene ja, die u speelt... Ja, klinkt nou, die, dat door die, in, de in de dingen die u voelt? Ja, die, maar die zal ik toch met een bepaalde afstand zeggen... om het publiek niet de gelegenheid te geven in een emotie mee te gaan... Mm -hmm. maar dat ze kunnen horen wat die man zegt... en hoe fout zijn quasi nobele motieven zijn. En als je dat, als je dat uh, ja, gaat spelen... Dan ja, daar ben ik bang voor. Dat vind ik, uh, dat vind ik te vet. Uh, ook die Duitse documentaire. Die, die had iets afstandelijks. Die had iets van waardoor we het konden begrijpen. Als we alleen maar schoften neerzetten. Dan is het gauw gebeurd. Dan mm -hmm. is, dat is niet interessant. Je, je moet. Laten zien hoe mensen... Tot zo'n besluit komen. I, ja, ja. hoe ze denken. U speelt het stuk morgen met een ja. groep uh, ervaren, maar ook uh, jonge acteurs. Ja. Merkt u een verschil tussen de manier waarop de jonge acteurs het beleven... en de meer ervaren acteurs? Nee, de regisseur heeft een goed verhaal gehouden... waardoor de jonge mensen bijgepraat zijn. En ik denk dat de ervarende acteurs... Kijk, dat, ik, ik geloof dat... Ja, Kees Kool en ik zijn de enige die uh, de oorlog hebben meegemaakt. En die dus er een hele andere geschiedenis mee hebben. Uh, maar het brengt ons tezamen in dat, in dat onderwerp. En daarvan lijkt, lijkt het mij goed voor het publiek om te zien... dat er ook jonge acteurs daar bevlogen mee bezig kunnen zijn. Mm. Zijn er nog kaarten? Uh, ik denk het wel... Maar uh, niet zoveel, geloof ik. Nou, dan moeten mensen zich haasten. Hans Pazet, haast, hartelijk ja. dank dat u hier wilde zijn. Ad van Liemt, hartelijk dank. Hey, Tot ziens. Emiliana Torini, Jungle Drum. Zeven onderzeeboten verloor de Koninklijke Marine tijdens de Tweede Wereldoorlog. Zes werden teruggevonden, maar eentje, de Hare Majesteit O-13, is nog altijd spoorloos. Jan Moldijk, goedenavond. Ja, goedenavond. Uw vader zat op die onderzeeboten, de O-13. Wat was zijn functie? Uh, zijn functie was chef uh, de equipage. En wat houdt dat uh, precies in? Dat houdt in uh, dat hij eigenlijk uh, de bemanning, uh, uh, nou chef van de bemanning was. Mm. Het is uh, eigenlijk uh, de hoogste functie onder de uh, officiers, uh, samenstelling. Ik uh, krijg nu het boek uh, over dit verhaal en ik krijg ook de foto van uw vader te zien. Uh, wanneer was de kunt u zich de laatste keer herinneren dat u uw vader zag? Ja, dat kan ik wel, maar uh, ik heb niet bewust zijn afscheid meegemaakt. Dus uh, ik heb in, uh, nou ja, ik was ten tijde van, het gebeurde uh, vijf jaar. Mm -hmm. En, uh, nou ja, ik ben van 1934, dus uh, in dat jaar werd ik zes jaar. En ik heb wel, uh, mijn vader kan ik me wel herinneren. Ik heb ook wel herinneringen dat ik wel eens met hem meegeweest ben. Uh, op de onderzeedienstcacerne, toen de tijd. Maar het, het bewuste afscheid, toen de oorlog uitbrak heb ik niet uh, meegemaakt dat hij echt afscheid genomen had. In, in mijn opinie was hij was gewoon weg. Ja, we gaan het er zo nog verder over hebben. Uh, ja. Bij mij in de studio Wiebo Pleging en Erik Bibo. Goedenavond, heren. Welkom. Jullie maken een documentaire over de vermiste O13. En morgen verschijnt jullie boek, waar ik net in zat te kijken... naar de vader van de heer Moldek. Um, waar ging die O13 naartoe? Uh, de O13 vertrok op 12 juni 1940 uh, op patrouille naar het uh, Skagerak. Dat is een... Uh, Zeg Als maar je een denkbeeldige lijn trekt vanuit Schotland, Dundee, richting ongeveer Denemarken, ongeveer op de helft, driekwart, kom je in het gebied waar ze moest zijn. En dat gebied was een soort flessenhals waar alle Duitse boten de Atlantische Oceaan op gingen. Dus daar moesten ze voor waken. En tegelijkertijd was het het gebied waar ze in de gaten konden houden of er een invasie vanuit Noorwegen richting Groot-Brittannië kwam. Was dat hun missie om dat in de gaten te houden? Was dat ja. het enige wat ze moesten doen? Nou ja, of het het enige was wat ze moesten doen, dat is niet helemaal bekend. Want dan zou het ook makkelijk zijn om, om, om te kunnen plaatsen... waar de boot eventueel zou kunnen liggen. Maar het was de bedoeling dat zij een Engelse onderzeeboot zouden gaan aflossen. Die zou een, een stuk noordelijker gaan liggen, mm -hmm. de Tetrag. En zij zouden op die locatie zouden zij de vlootbewegingen de van de Duitsers in de gaten gaan houden. En hoeveel mensen waren er aan boord? 34. 34. Waaronder uh, 31 Nederlanders en drie Engelse Officers. We weten dus niet precies uh, wat er is gebeurd. Omdat het nooit terug is gevonden. Maar wat, wat is jullie suggestie? Wat denken jullie dat er is gebeurd? Um, ja, Er zijn, er zijn tientallen geruchten, theorieën. Uh, de meest voor de hand liggende uh, wat er gebeurd zou kunnen zijn... is dat deze uh, onderzeeboot, net als een aantal andere onderzeeboten... die vermist zijn, nog steeds, uh, in een mijnenveld is gelopen. Of op een drijvende mijn. Mm -hmm. um, op het moment dat de O-13... Uh, uitvoer, uh, wisten ze niet dat de Duitsers een paar maanden daarvoor een aantal mijnenvelden precies in hun uh, traject hadden gelegd. Ja. Ja. En als het, een, als het inderdaad een mijn is geweest, is dan die hele onderzeeboot verdwenen? Moet ik dat zo voor me zien? Of zouden we dan nog wrakstukken kunnen vinden? Nou, ik denk dat je nog wel fragstukken zou kunnen vinden, zou moeten vinden ook, want hij verdwijnt dus niet helemaal. Maar als hij op een mijngevaar is, is ook afhankelijk van waar is hij op de mijngewaarde. Hij kan door midden gebroken zijn, hij kan van bovenkant kapot gemaakt zijn. Dus je zou dingen terug moeten vinden als hij op een mijngevaar is. En dat is nog niet gebeurd. Laten we even luisteren naar een fragment. Voor mij is het heel bepalend in mijn beeldvorm of die boot in de mijnenveld terecht is gekomen of Stomweg is overvaren. Hier heeft het Wilk-incident plaatsgevonden. Dus dit is eigenlijk het meest aannemelijk gebied... waar de O13 zou kunnen liggen. Alhoewel zijn patrouillegebied juist nog een stukje verderop ligt. Nou, het feit dat ze niet vergeten zijn. Um, ik denk dat dat het allerbelangrijkste is van alles. Uh, dat er gezocht wordt en dat er niet wordt gezegd van... oké, okay, laat het achter je, het is al zo lang geleden. Ga toch door met je leven. Wie horen we hier eigenlijk? De laatste mevrouw die je hoort is uh, mevrouw Katja Boonstra. Zij is uh, peddingmeester van het comité nabestaande uh, onderzeeboot 4045. En uh, haar vader was niet aan boord van de O-13, maar aan boord van een ander schip. Ook een vermiste onderzeeboot die inmiddels is teruggevonden. Ja, want die zeven ja. die vermist zijn geraakt, daarvan hebben we er zes teruggevonden. Ja. Alleen deze ja. niet. Ja. Zo groot is die Noordzee toch niet? Ik bedoel, we hebben zoveel geavanceerde apparatuur... dat we het niet kunnen vinden, begrijp ik niet. Ja, kijk, je moet, je, je moet, je moet niet vergeten... er, er liggen ongeveer 10.000 vrakken in de Noordzee... vanaf de jaartelling. Dus er ligt ontzettend veel. Uh, um, daar, liggen, daar liggen misschien wel duizend Duitse onderzeeboten. Er liggen onderzeeboten uit de Eerste Wereldoorlog. Um, de maat die de O-13 had is uh, redelijk afwijkend, is 60, uh, 60 meter. Uh, het gebied waar wij nu in afwijkend zoeken. Afwijkend te klein of? Uh... Uh, kleiner. Ja, ja. Okay. Uh, dus hij heeft een beetje de maat van een onderzeeër uit de Eerste Wereldoorlog. Mm -hmm. Nou, vervolgens zoeken we in een gebied wat ongeveer half Nederland is. En dan zoek je iets van 60 meter. Uh, en, en dat is moeilijk, omdat je geavanceerde apparatuur nodig hebt. Nou, dan heb je ook nog te maken met het feit dat je een zandbodem hebt. Dus uh, de, de bodem verplaatst op de Noordzee redelijk. Dus het kan bedekt liggen. Natuurlijk. Het kan bedekt liggen. Ja. En, en wat ik zeg, dan heb je geavanceerde apparatuur nodig. En die is niet altijd, uh, is niet altijd beschikbaar. Meneer Moldijk, um, wanneer hoorden uw moeder en u uh, dat de boot vermist werd? Hoe ging dat? Nou, in, in uh, 1940, uh, uh, begin al... Uh... Juli, augustus begon er al een geruchtencircuit. dat er iets gebeurd was. Maar wat was niet duidelijk? En in november 40 kreeg mijn moeder een brief van het Rode Kruis. waarin melding gemaakt wordt. Van, uh, uh, dat mijn vader dus uh, uh, overleden was. Uh, in verband met oorlogsomstandigheden. Maar voor de rest stond er heel weinig in. in zo'n brief. Uh, mocht er mochten natuurlijk geen gegevens prijs gegeven worden. Dus er werd niet gesproken over uh, hoe en wat. Dat, dat, dat, u, dat uh, heeft u dat, pas later uh, vernomen. Dat hebben we pas later vernomen. Dus eigenlijk de hele oorlog is mijn moeder ook uh, uh, nou tegen beter weten in. Eigenlijk blijven hopen dat er uh, toch na de oorlog uh, dat er uh, uh, nou nog iets boven water zou komen. En in ieder geval, mijn vader misschien nog zou leven. Of uh, ja. Ja, zoiets. Ik kan me voorstellen dat, uh, dat dit een ongelofelijke stempel op uw leven heeft gedrukt. Ja, en, en uh, ik ben uh, in het verleden ben ik wel eens meegeweest naar de herdenking van die ieder jaar plaatsvindt van de onderzegdienst. Uh, maar een, uh, ja, een onplezierige omstandigheid was, uh, hoe is het mogelijk, maar 4 mei is ook de trouwdatum van mijn ouders. Ach. Dus uh, dat was dubbel. Uh, uh, Triest natuurlijk, dat mijn moeder elk jaar naar die herdenking ging. En dat was ook ons vertrouwdatum. Hmm. U bent zelf later ook bij de marine gegaan, zelfs commandant oorlogsschepen geworden. Uh, en ja, en... ik ben, nou ja, ik ben, uh, ik ben, uh, ja, ik heb eigenlijk mijn hele leven bij de marine gezeten. Ik ben in 1951 bij de marine gekomen, tot uh, uh, eind 92. En hoe, uh, ja, ik probeer me in te denken hoe zoiets gaat, maar is dat... U wilde uw vader uh, opvolgen? Of is dat zijn ja, erfenis? Nou, Hoe moet ik dat zien? Nou, niet zozeer mijn vader opvolgen, maar uh, ik was wel altijd gecharmeerd van de marine. En uh, ja, ik ben op uh, vrij jonge leeftijd. Ik was uh, 16 jaar ben ik uh, al bij de marine terechtgekomen. En uh, nou ja, ik heb het er altijd naar mijn zin gehad. Maar uh, mijn dienstvak uh, was zodanig dat ik uh, niet bij de onderzeedienst heb gediend. Mm -hmm. Ik heb wel alle, alle soorten schepen gekregen. Maar niet de uh, onderzeeboot. Maar niet de onderzeeboot. Nee, uh, ik heb het, uh, nou ja, ik heb een hele goede carrière achter de rug. Ik heb het altijd naar mijn zin gehad. En uh, mijn laatste varende plaatsing dat was uh, commandant van uh, mij de Heen, Vater. Um, ik ga even terug naar de documentairemakers hier in de studio Wibo Pleging en Erik Bibo. Hebben jullie alle of nabestaanden van de opvarenden teruggevonden? Uh, nee, wij, wij zijn in anderhalf jaar geleden begonnen... Uh -huh met een lijstje van 20, 30 mensen die wij van de Koninklijke Marine hadden gekregen. Dat lijstje dat hebben we uitgeplozen. En dat bleken een aantal mensen al van... er zijn overleden, adres adressen bleken niet te kloppen. Dus dat lijstje werd steeds kleiner en kleiner. Dus dat zijn we gaan laten aangroeien. Ik denk dat we ergens medio vorig jaar, oktober, op 50, 60 namen zaten. En toen zijn we geholpen door een, een paar vrijwilligers. Want die zagen op onze site... dat er van een aantal manschappen aan boord nog niemand bekend was. En uh, voor de film hadden wij al voldoende mensen geïnterviewd. Mm -hmm. en het stond wel op onze site. Uh, die mevrouw die ons toen hielp, die zei onder andere ik ga dat voor jullie uitpluizen. En inmiddels is die lijst met nabestaanden uitgegroeid tot bijna 140. Zo. En dan hebben we het dus niet alleen over zonen en dochters... maar ook over neven, nichten, achterneven, achterneven en mijn kleinkinderen. Uiteraard, ja. ja. Welk verhaal maakt het meeste indruk? Als je, het is natuurlijk moeilijk om te kiezen tussen zoveel verhalen... maar als je iets... Uh... Zeg wat jou bij is gebleven? Wat, wat, wat uh, mij bijgebleven is, en dan hadden we het... toevallig hadden we het hiervoor nog over, is het verhaal van meneer van der Veer. Die is nu 92 of 93 jaar. Die heeft zijn uh, broer... heeft hij overgehaald... om uh, um ook bij de marine te gaan. En hij zat op een oppervlakteschip En uh, zijn broer zat uh, bij de onderzeer. En ze hebben elkaar nog één keer in de haven teruggezien. En daarna heeft hij zijn broer nooit gezien. En hij heeft... Uh, heeft zich schuldig gevoeld dat hij zijn boeren overgehaald heeft om bij de Marine te komen. Tot nu toe. Tot nu toe. En dat, we draag, en dat draagt hij nog steeds mee. En, uh, en dan is het al wel 70 jaar geleden, uh, maar dat heeft zo'n plek, heeft het, uh, heeft het in zijn hart en in zijn hoofd zitten, dat hij er nog steeds ontzettend moeilijk mee heeft. Vreselijk. Er wordt nog steeds gezocht naar de O13. Intensief of toch niet helemaal op de manier nou, die resultaat op gaat leveren? Uh, nou ja, het, het, het, het draait er natuurlijk om wel resultaat te, te krijgen. Um. Zoeken gebeurt op verschillende manieren. Je kan met een boot de, de zee opgaan en een beetje wat heen en weer varen. En dan is de kans dat je wat vindt niet zo groot. Dus er, gaat, er is heel veel uh, historisch uh, onderzoek aan de, vooraf gegaan. Uh, Data vergelijk vanuit offshore, vanuit visserij. Vooral heel veel visserijkaarten vanuit Deense visserij. Uh -huh. Die in de jaren 50, 60 heel nauwkeurig uh, plekken noteerden op kaarten. Waar hun netten uh, in in, in, in in rommel of in wrak of in gesteente vast kwam te zitten. En um, al die data is bij elkaar gezet in één database. En dat is de basis geweest voor een tweetal expeditietochten afgelopen jaar. Um, nou ja, het resultaat mogen duidelijk zijn... er is nog nooit gemeld dat O13 is gevonden. Dus uh, die boten zijn inmiddels terug. De marine zoekt met haar eigen schepen... nu op de zee, op het moment dat men in de buurt is van. Maar de marine beschikt niet over... de, de, de spullen die je daar echt voor nodig hebt. Uh, de hydrografen die je daarvoor nodig nee. hebt. Uh, um, en in de tussentijd is dat, dat dataonderzoek... en dat historisch onderzoek is verder gegaan. En onder andere door het maken van de film... zijn er weer nieuwe dingen boven water gekomen. Letterlijk en figuurlijk. Waardoor er... Uh, voor nieuwe zoektochten, waarin dus we echt weer met een schip op de zee op gaan, wel weer uh, nieuwe contactpunten zijn. Ja. En, maar ook het zoekgebied uh, verbreed is. Verbreed nog eens. Nou, eigenlijk ja. verzuidelijk. Er zijn een aantal punten ten zuiden van het, van het gebied. Die, zijn nu, die waren wel bekend, dat daar wrakken lagen. Uh, maar onder andere door de informatie die uit het archief is gekomen heeft men toch gezegd van nou, misschien moeten we daar toch nog eens een keer langs gaan. Ja. Want misschien dat die boot daar weet. ook is... Uh... Ja. Meneer Moldijk, is het voor u... Uh... Nu nog heel erg belangrijk dat uh, de O13 terug wordt gevonden. Of heeft u vrede met ja, hoe het leven is gegaan? Nou ja, ik heb er wel vrede mee. Maar aan de andere kant, ik uh, zou het erg op prijs stellen als die boot gevonden wordt. Ik ben toch wel heel erg nieuwsgierig wat er gebeurd is. En uh, in de loop der jaren ga ik er steeds vaker aan uh, terugdenken. Uh, ja, wat, uh, uh, hoe en... Uh, ja, het, mijn leven is, uh, is toch bepaald geweest door deze gebeurtenissen... Oh. En uh, ja, je bent er toch uh, nieuwsgierig naar, Je wilt het een plekje geven. Dat begrijp ik heel goed. Meneer Moldijk, hartelijk dank. Ik hoop dat die uh, gevonden wordt voor u. Bibo Pleging ja. en Erik Bibo, hartelijk dank ook dat jullie hier wilden zijn. Dankjewel. Het is vijf voor twaalf. Een unicum in Amerika. Er staat voor het eerst in de geschiedenis een vrouw op de most wanted list van de FBI. Michiel Vos, goedenavond. Goedenavond. He, he, eindelijk staan wij vrouwen er ook op. Ja, ze <laughs> is zelfs... Case of the week volgens de FBI is de zaak van de week. En inderdaad, het is de eerste keer dat er een vrouw staat op de most wanted terrorist list. Dat is een, zeg maar, een jong broertje van de most wanted list, de echte most wanted ja, list. Ja, een jong broertje, maar wel op... de hardcore variant, denk ik, of niet? Ja, dat is de hardcore variant, waar dus tot voor kort zeg maar, bijna alleen maar internationale terroristen... van het kader van het Kaliber, Osama Bin Laden en Khalid Sheikh Mohammed opstanden... Nou, nu staat zij daar dus inderdaad als eerste vrouw ooit ook op die lijst. Die lijst bestaat sinds zeg maar 2001, hè, vlak na, uh -huh. na september 2001 werd die lijst gecreëerd. En nu staat zij daar dus op. En wie is zij? Wie is zij? En waarom staat ze erop? Zij ja, is een zwarte vrouw die 40 jaar geleden precies, uh, zeg maar, uh, betrokken was bij een schietpartij... waar een uh, New Jersey State Police Trooper werd gedood volgens de rechtbank, later waarin ze werd veroordeeld... Door haar. Zij heeft deze man niet alleen beschoten, maar vervolgens ook geëxecuteerd met zijn eigen wapen op 2 mei 1973, 40 jaar geleden. Daarvoor is ze veroordeeld in een rechtbank door een volledig blanke jury en volgens haar advocaten met zeer krakkemikkig bewijsmateriaal. Ze werd toen in gevangenissen geplaatst, in mannengevangenissen. Ze was lid van de Black Panthers en van de Black Liberation Movement. Ze was een, zeg maar, een gevaar voor de staat, voor het, voor het land in die tijd. Hè, in de jaren 60 en 70 speelde dit allemaal. En vervolgens is ze ontsnapt in 1977, als ik me niet vergis. En is ze ontsnapt en vervolgens vertrokken naar Cuba... waar ze sindsdien nog steeds leeft als politiek gevangene en wordt ondersteund door het Castro-regime... Zelfs betaald voor haar dagelijkse uitgaven 13 dollar per dag. Nou, dat is een outrage, een crisis volgens de Amerikanen. Volgens de FBI, die die lijst bijhoudt. En die hebben dat dus opnieuw erop gezet. Het hernieuwde de aandacht en de prijs voor haar hoofd, zeg maar voor het pakken van haar verhoogd van 1 miljoen naar 2 miljoen dollar. Nou. En ze weten ook waar ze zit. En daar hangt een mooi prijskaartje aan. Dus dat hoeft niet al te lang meer te duren. Wie weet vind jij er nog? Michiel Vos, dankjewel, vanuit Amerika. Ik laat het meteen vertrekken, zal ik maar zeggen. Ja, inderdaad. <laughs> Good luck. Good Dit luck. was uh, met het oog op morgen van deze vrijdagavond. Uh, zometeen, Casa Luna. In de nacht van vrijdag op zaterdag is Jula Rijksman te gast. Lid van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Publieke Omroep. Hartelijk dank voor het luisteren. En uh, nou, u hoort mij maandagavond weer.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 Ondertussen op de redactie van De Overnachting... Een bevlogen gesprek, want de nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer die komt. Iedere zaterdagnacht van 12 tot 1... Netelige kwesties, de stand van het land en ja, het zal ook wel over dodenherdenking en bevrijding gaan. Patrick Lodiers met een persoonlijk gesprek in een hotel in Amsterdam. Ombudsman Alex Brenninkmeijer, te gek toch? De Overnachting, morgen vanaf middernacht op Radio 1. Het nieuws van alle Kanten.